1, 2, 3, 4! In dit land maakt je een schuldgevoel aan dingen die je voorouders hebben gedaan. Verwerpen land verleden, onze eigen cultuur. De nieuw is beschaving blijft vervelden, komt ons maar zuur. Zeg nu wil er leven Afrikaanse modderhut binnen stam op jouw vluchteling kamp, ziek en in de brug. Zeg nu wil er leven in een islamitische staat. Wil je dat niet pas op voor de linkse die haat? Ondanks onze niet en niet zin onder ons wat zo niet vervrieten. De linkse gild weg en van vind. Ben ik op vind vinden zo fijn om etnisch Nederlands te zijn. Ik hoef niet alleen linkse gilde, ik heb van win Ben ik ontzettend, vind ik ook zo fijn Om etnisch Nederlands te zijn nou, betaalt een kind, dat of vallig gestudeerd Tot een ethisch Nederlands Baan, je bent nooit neu en denkt ik zit geheid Dan zegt die baas op ambtenaar dat bent geen minderheid Hij wordt op grond van al zijn appels Wij van Nederlands bloed, je wordt een eigen land geweerd Dank je voor politiek politieke immigratie-industrie de Dank ons, zij zijn ook onze inspiratie Ondanks onze mening. Met die Nederland te zijn Ondanks onze mening die er niet zijn. Ondanks wat zo niet te lijken Uit een arm land We we schone schoon volgen te duren aan de kant, Maar die hebben niet ook recht En alles gaat precies Anders om een in Naar de derde wereld Ons houden ze dom nou, wij zijn met problemen Ons land wordt kapot gemaakt Maar die rode landen Aandeelhouders hebben ons land gesmaakt Gelderlussen, liberale links En globalisten Zij geven ons geen enkel volk Zij zijn de echt fascisten Ondanks onze mening Die hebben niets in Ondanks wat zo niet Voor fiet de linkse Ik ben me. Ondanks onze mening die er niet in, ondanks wat zo niet en links zich heel lekker van vent. Ben ik trots en vind.